Wordt. Dus dat betekent al bijna 35 jaar. Wij doen dit uh, uh, uh, allemaal omste beurt. Dus uh, een van ons presenteert en stelt het programma samen elke week. Uh, Hoe lang doe jij dit al Jaap? Nou, uh, eigenlijk ben ik bij ZFM Jazz gekomen door deze concerten. Een keertje in de pauze, een jaar of vier geleden denk ik. De voorzitter Hans Rijmers namens jullie een oproep omdat het team wat klein was geworden. Dus ik ben sinds, ik dacht, vier, vijf jaar nu ook betrokken bij, uh, bij ZFM Jazz. Uh, ontzettend leuk, een team. En wat ik het leuke vind van onze zender en ons programma is, uh, we zijn met z'n vijven. En iedereen heeft een wat andere muzikale smaak. En dat betekent, Edward, die zit vaak meer aan de funk kant. Uh, ik zie het heel erg aan de mainstream. Jij hebt weer... ben weer... Ja, ben ik er ook niet helaas. Begin mei ben ik er weer. Dat brengt me ook nog op een ander punt. Um, een van onze teamleden stopt ermee. Die gaat zijn vrijwilligerscarrière uitbreiden met iets anders. En, uh, dus dat betekent dat wij eigenlijk plaats hebben. Uh, mocht er iemand geïnteresseerd zijn om uh, met ons mee te doen... Neem even contact met ons op, dat kan via de website, dat kan via onze Facebookpagina. We hebben een eigen Facebookpagina van CFM Jazz. Wij zorgen voor, uh, voor je opleiding en je begeleiding. Dus mocht je interesse hebben om iets met, uh, met Jazz te doen, een programma samen te stellen, te presenteren. Ja, altijd leuk om het team uit te breiden, dus neem even contact met ons op. We gaan zo verder met het programma. Uh, het tweede deel van het programma staat in teken van Clark Terry. Uh, ook een trompetist. Clark Terry is begonnen bij Dizzy Gillespie, daarna Duke Ellington en is daarna uh, zijn eigen carrière uh, verder vormgegeven. Hij heeft onder andere uh, Miles Davis lesgegeven, maar ook Quincy Jones. Beide zijn uh, behoorlijk beïnvloed door Clark Terry. Veel plezier namens CFM Jazz en natuurlijk de organisatie van het concert hier. En Ik kom in Rotterdam hoor, sorry hoor. Dit <laughs> was de Brotherhood of Men. We zijn geschakeld van Art Blake, zijn we geschakeld naar Clark Teddy. En ik ben, mag wel zeggen dat ik een grootste fan ben van hem. Want wat die man allemaal kon spelen, dat is, is zo waanzinnig. Qua embouchure en chops en wat hij allemaal kon, dat... Kijk, Clack Teddy was een figuur die heel veel grapjes en dingetjes had. Leuk, het was altijd supergezellig, ook op zijn optredens. Maar ondertussen deed hij wel dingen dat iedereen dacht van trompetisten van hoe, hoe doet hij dat, zullen we zeggen. Dus daarvoor hebben we nu ook Clack Teddy gekozen. Het is gezellig, ja, leuk en uh, we gaan daar ook nog wel grapjes maken. Broddo doet Man was dit. Het was een compositie van Frank Lussen, mag mocht je gelijk weer vergeten. Maar dit werd eigenlijk bekend, uh, dit stuk. Toen Oscar Oskopitussen met Clack Teddy een plaat maakte. En die plaat heette Trio. Plus One. Dat weet hij ook wel. En ik heb ook een beetje geprobeerd om die solo die hij daar op de plaats zet... die heb ik nu ook net soort van een beetje nagespeeld. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij was een uh, is geboren in 1920 in St. Louis. En ik heb dan toch wel veel gemeen, Want hij heeft bij de United States Navy Band gespeeld. Dat hoor je ook niet zo vaak. En ik heb bij de Mayonnaise Capeu gespeeld. Dus dat is al één. Dat wil niet zeggen dat ik kan spelen wat hij kan, maar... We hebben iets gemeen, zou ik maar zeggen. En hij was gezellig. Ik zat een beetje dit voor te bereiden allemaal van de week en een beetje te zoeken op Wikipedia natuurlijk en, en internet en zo. En toen kwam ik dat tegen en toen dacht ik van nou, nah, hm. nou heb ik hier iets anders van gemaakt. Dus je gaat twee liedjes een beetje door elkaar horen. U hoort een heel klein beetje de old blues. Dus is Miles Davis, maar dat weet toch niemand. En, uh, het, en, maar we gaan spelen de Jitterbug Walls van Vetswoller. Ben je daar mee eens? Als jij nee zegt, dan doen we het natuurlijk niet. Hè? Ja, we gaan. Dan gaan we doen. Gaan, dan komt hij. Dan ga ik ook even switchen naar de bugel, want dat deed hij aan het einde van zijn leven. deed hij voornamelijk bugel spelen. Dus we gaan nu over op de bugel. tight for hours I wanna tell you what you're try.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 pop, -pop B-B-B-B-B-Fake b b b b b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 me without your love where would i be alles hier. degene die ik nog niet zoveel credits gegeven ge ge heb maar die dat absoluut wel verdient dames en heren gaat nu een ballet voor u spelen Alsjeblieft, als je zou willen ja dat is namelijk uh, een vriend die ik al 100 jaar ken eigenlijk. Geef hem een hartelijk applaus. Jeroen Broeggelkamp. Maar een ander stukje, en daar hebben we u een heel klein beetje bij nodig. Dat stukje heet Summer over the Rainbow. Uh, ja, het is uit de film, u weet wel. Alleen de uitvoering met Clark Terry, daar hebben ze een dingetje in gebouwd. En dat klinkt als: dat gaat naar Den Bos toe. Dat zit erin. Wat zeg je? Nee. Nee, we doen het over de rainbow. We gaan naar de bos, Hanno. Ja, je zegt, de bos, niet naar Zandvoort. Hé, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Dat heb ik ook gespeeld vroeger. Met mijn eerste ex. Met de pester die naar ja Jawel, jawel, jawel. Dus we gaan, we gaan dat spelen. En ik zal u af en toe een seintje geven. En dan zingt u met z'n allen. Dat gaat naar de bos toe. Nee, dat hoeft niet meer. Alleen, dat gaat naar de bos toe. We moeten het ook niet overdrijven. We moeten het niet overdrijven natuurlijk. Daar komt hij. Ons laatste stukje van vanmiddag, Somewhere Over the Rainbow.